Ollongren van Binnenlandse Zaken. Aanleiding zijn uitspraken van de minister gisteravond tijdens een lezing in Nijmegen. Ollongren van D66 zei dat leden van Forum discrimineren op grond van ras en dat het Forum daarmee verder gaat dan de PVV. Ze verweet Baudet daar geen afstand van te nemen. Baudet geeft rond deze tijd een persconferentie.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 Kinderen van NSB'ers en journalist en historicus Chris van der Heijden pleiten in het AD voor hulp aan kinderen van IS-strijders die nog in het ingestorte kalifaat zijn. De kinderen van NSB'ers, verenigd in een stichting, willen dat de staat zich actief gaat inzetten om de kinderen naar Nederland te halen. Van der Heijden vindt het absurd om te denken dat kinderen verantwoordelijk kunnen zijn voor de daden van hun ouders. Minister Grapperhaus van Justitie weigert tot nu toe kinderen actief naar Nederland te halen... De kinderen moeten zichzelf melden bij een consulaat in Turkije of Irak. Het weer buien met vooral in het noorden kans op natte sneeuw, ook wat zon, en het wordt 2 tot 5 graden. Morgen een winterse bui, ook wat zon en een koude noordoostenwind. Het wordt dan een graad of 3. Dit was het NOS. CFM. Bakker van de ANWB. Er staan geen.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 De Limburgse zusjes heb ik meegenomen. Ook de zangeres zonder naam. Maar eerst hier, de Barfly met Willem wordt wakker. Ik zeg een hele goede morgen. het brengt heel lang. Dus moest je...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 Zijn zo'n stoel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 Voet bij het licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij, heus? denk er aan. Ronde voet bij het licht der maan. Ik heb maling aangaan, zijn. Ik zing graag een feestje met een meisje in de maanenschijn. Ik heb maling aan geld, ik verlang slechts naar jou. Toezeg nou, ja, mijn schat, dan worden we man en vrouw.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 ik heb maling aan ge. Ik verlang slechts naar jou. Toezeg nou ja, mijn schat. Dan worden we man en vrouw.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 ik heb maling aan geld, ik verlang slechts naar jou. Toezeg zeg nou ja, mijn schat, dan worden we man en vrouw.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 de kneusjes van je hart en ook de kneusjes van je knie Daar moet je op de rij af weer doorheen Daar kun je op rekenen, want daar moet je voor tekenen Nou ja, en dan zegt iedereen daar in het spandersboud Mag ik nou echt niks grappen van de lijn Want als dat zo moet gaan, dan blijf ik net zo lief maar oud Dus lopen ze de molenaar voorbij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 Dag. Hij koestert de dagen van rood celofaan, van en van glitteren, watten en sterrenpapier in mens en zijn naam. Opstekers gaan stil door de nacht. Hij speelt zijn draai hier voor een harige gezicht. Slaap rust, sluimer zacht. Een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Toch blijft zijn schotolig ze lachen. Alleen een meisje blijft staan praten. Een mager meisje van plezier.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 Legend en groen, nooit zien ze hen weer. Wie weet wat de dagen het jaar zullen doen? Zij speelt met de kat, en hij zwaait met zijn hand. Parallelen tot zien. parallelen tot zien.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 De Wilmari's waren actief tussen, nee, tot, nee, tot 1985. In de jaren 60 bracht ze onder de naam Martha Wilmari vijf singles uit. Onder andere Het Is Geen Man Die Niet Zoenen Kan. Lekker troelijken, dat was 1962. Een trommeltje, Je kan met de pot op, uit 1963. Geen Johnny, maar Seb, zo heet hij, Mijn Edelwijs, 1965. Nou en nog uh, een hoppala, Jenka. En ik ben het zwarte schaap van de familie.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 Misschien tot volgende week, dinsdag en anders zeg ik. Gewoon, tot ziens. Bij jou, bij jou, voel ik mij als een luchtballon. Bij jou, bij jou, is het net als of ik zweef. Bij jou, bij jou, Verbijnen bijne wolken voor de zon. Bij jou, bij jou, voel ik vast dat ik leef.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 Leven.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 Breng mij een donze kussen, dan slaap ik eens zo zacht. Zij was nog een onervaren wicht, onschuldig, prillenet. Dus toen hij zei, ik heb het koud, klom zij bij hem in ter van plek. pilo broeken, baaien, boezelaar.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 De zeeman uit dit lied, ik zong van pek, pilo, broeken, baai boezelaar. Hij wist van wanten en hij was van zessen klaar. Hij wist van wanten en hij was van zessen klaar. Beleef de tijd van de leer, zand voert uit Zandvoort.